Ja, wat mooi om samen zo een lied van, van Verlangen te zingen van, uh, wilt je ons hart vervullen. Uh, dat staat mo mooi aan bij uh, het Bijbelstuk dat we gaan lezen. Dat is ook een lied. Ook een lied van Verlangen. We lezen uh, Psalm 84, een pelgrimslied. Je kan meelezen op het, op het scherm. Voor de koorleider, op de wijze van de Gatitische, van de Koragieten, een Psalm. Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse machten. Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest, waarin ze haar jongen neerlegt. Bij uw altaren, Heer van de hemelse machten, mijn Koning en mijn God. Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven. Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van doorheid, het verandert voor hen in een oase. Rijke zegen daalt als een regen neer. Steeds krachtiger gaan zij voort, om in Sion voor God te verschijnen. Heer, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed. Luister naar mij, God van Jacob. God ons schild, zie naar ons om. Sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. Beter één dag in uw voorhoven, dan duizend dagen daarbuiten. Beter op de drempel van Gods huis, dan wonen in de tenten der goddelozen. Want God de Heer is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de Heer. Zijn weldaden weigert Hij niet, aan wie Hem onbevangen op weg gaan. Heer van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt. Dankjewel. Goedemorgen. Wat leuk, jullie zeggen wat terug. <laughs> bij ons in de kerk is het dan zo'n <laughs> zo half gemompeld Goedemorgen. maar bij jullie voel ik me gelijk heel welkom. Ik voel me ook gelijk gewoon thuis, want nou ja, dit is toch wel een beetje deels de kerk waar ik ben opgegroeid. Dus het is leuk om uh, ja, gewoon weer even een beetje thuis te zijn. Um, ik bedacht me de vorige keer dat ik hier was. Toen, uh, dat was een paar weken voor uh, kerst. En toen zaten we met ons hele gezin, zeg maar, zo'n hele rij te bezetten. En toen was die slinger... Um, van deelnemers voor Alpha was nog helemaal leeg. Want dat was de eerste dag dat die slinger opgehangen werd. En ik vind het echt super mooi om te zien dat, die, dat er nu zoveel uh, slingers ophangen. Van mensen die gaan meedoen of zijn uitgenodigd voor, uh, voor Alpha. Dus uh, nou, dat vind ik gewoon heel leuk. Um, de vorige keer dat ik hier was als spreker, dat was met Pasen. En misschien weten jullie nog wel dat ik hier toen allemaal een ballon heb gegeven. En dat je die moest opblazen en dat dat een gebed was. En dat we die toen met z'n allen hier door de kerk hebben gemapt. Um, dat gaan we vandaag niet doen, helaas. Ik heb geen ballonnen meegenomen. Uh, maar we blijven wel een beetje in dat thema. In dat thema van um, gebed. En ook in het thema van um, gebed als experiment. Gebed als um, nou, iets nieuws, iets proberen, iets anders dan anders. Um, nu denk je misschien, hmm, gebed als experiment, wat bedoel je precies? Hoe werkt dat? En is dat wel, nou ja, kan dat eigenlijk wel? Nou en ik denk van wel, nou anders had ik dat natuurlijk niet bedacht. Um, maar mij helpt het heel erg om gebed als experiment te benaderen. Want ik weet niet hoe dat met jullie is, maar hebben jullie wel eens het gevoel dat je denkt... Ik kan eigenlijk helemaal niet zo goed bidden. Ik weet niet zo goed voor deze situatie. Hoe moet je daar nou voor bidden? Um, de VS schiet een raket op op Iran. Daardoor gaat er iemand dood. Wordt er weer een raket teruggeschoten. Hoe werkt dat? Hoe bid je daarvoor? Nou ja, uh, vertel jij het me. Ik heb al wat, je kan wel wat doen, maar hoe bid je nou? Of um, een situatie... Nou ja, goed. Er zijn van alles, allerlei situaties te bedenken dat je denkt... Ik weet niet zo goed hoe ik moet bidden. Of misschien ben je wel eens uh, op je kring of in de kerk of op een andere plek... Dat je iemand hoort bidden. En dat je denkt... Ja, zo zou ik ook wel willen bidden. Nou, als je dat gevoel hebt, dan zijn wij volgens mij... Uh, ik heb dat gevoel ook wel eens. Dan zijn we in goed gezelschap. Want um, de leerlingen van Jezus, die hadden dat gevoel ook. In Lucas 11, vers 1, daar staat dat ze, um, Jezus op een dag aan het bidden was. En toen hij klaar was, zeiden de leerlingen... Heer, leer ons bidden. En ik denk dat dat misschien wel een van mijn meest gebeden gebeden is. Meest gebeden gebeden is. Heer... Leer mij om te bidden. En die uitspraak leert mij twee dingen. Ten eerste, um, je kan dat dus blijkbaar leren, bidden. En ten tweede, Jezus wil het ons leren, want direct daarna zegt hij, nou, ik heb wel een idee hoe je kan bidden. Als je bidt, zeg dan, onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. En dan geeft hij het Onze Vadergebed, wat we nog steeds regelmatig met elkaar bidden. Um, dus bidden kun je blijkbaar leren. Maar hoe leer je dat dan? Ik denk dat dat deels vanzelf gaat. Ik was um, een paar weken geleden op kraamvisite bij een goede vriendin van mij. En uh, die baby was twee weken oud. En zij vertelde... ja. Ik snap dus, als hij op zo'n zo manier huilt, dan heeft hij honger. Als hij op zo'n manier huilt, dan wil hij eten. Nou, ik heb zelf geen baby en ik hoor dat verschil niet. Maar blijkbaar, die jongen van twee weken oud... die kan dus al communiceren met zijn ouders. Dat gaat gewoon vanzelf. En zo is het denk ik ook met gebed. Als je geboren wordt als kind van God... Dan ga je ook vanzelf met God communiceren. Gewoon heel basaal van God help of God bedankt. Uh, dat soort gebeden. Dat zijn de gebeden die vanzelf gaan. Dat hoef je niet te leren, dat kan je gewoon. Als je kind van God wordt, dan kan je gewoon bidden. Dat zit in je, nou ja, in je, in je, in je DNA, in je, wie je bent. In je communicatie met God kan dat gewoon. Maar goed, um, ik ben zelf geen baby meer. En ik communiceer niet meer alleen maar door te huilen. Uh, dat is heel prettig voor mijn omgeving. En voor mijzelf ook. Um, dus ik heb geleerd om op andere manieren te communiceren. En wij allemaal. En dat is maar goed ook. Wij kunnen allemaal anders communiceren met elkaar. Door gewoon te praten natuurlijk. Maar ook door gebaren en door kunst en door muziek en door... Um, door nou ja, iemand in de ogen te kijken of wat dan ook. Communiceren, dat kun je op veel meer manieren. Dat hebben we geleerd. En nog steeds merken we ook dat communicatie moeilijk is. Hoe vaak heb je niet een collega dat je denkt, ja, had het even gezegd. Dan had ik daar rekening mee kunnen houden. Of hoe vaak begrijp je iemand niet verkeerd. Communicatie is zo vaak hetgene waarop conflicten ontstaan. Niet eens omdat je iets anders wil of omdat je um, nou ja, het niet met elkaar eens bent of wat dan ook. Maar omdat je niet goed met elkaar communiceert. Communicatie moeten we nog steeds leren. Nou, en zo is het denk ik ook met God. Kun je ook beter leren communiceren. Um. Met dat beter bedoel ik trouwens niet dat zeg maar, als je uh, langer christen bent en dat je meer geleerd hebt over gebed, dat je dan beter bidt in de zin van dat, dat het dan meer waarde heeft ofzo. Of dat je dan dat God je beter begrijpt of dat je um, zeg maar op, op een waardig niveau beter bidt. Maar dat je geleerd hebt, het is niet meer waard, maar het is gewoon een soort. Anders. Je leert om te bidden. Dus dat wilde ik nog even gezegd hebben. Want voor je het weet, dan krijg je zo'n soort scheefgroei tussen... Ja, jij bent nog maar net Christen. Jij kan nog niet bidden. Maar ik al honderd jaar, dus ik kan het wel. Moet je het natuurlijk niet hebben. Dus. Bidden kun je leren. Heer, leer ons bidden. Hoe leer je nou bidden? Ik denk op heel veel verschillende manieren, maar onder andere gewoon twee dingen door te bidden, leer je bidden. Ik um, werk voor een gebedsbeweging, dus gebed is ook gewoon een heel groot deel van mijn leven en ook voor een heel groot deel mijn werk. En dan is het dus heel makkelijk om de hele tijd te praten over bidden en te lezen over bidden en um, na te denken over wat is gebed en hoe werkt dat dan en maar je leert pas echt bidden door gewoon te bidden. Dus dat, dat is het eerste. Je, de, je leert het alleen maar door te doen. En als tweede leer je het, denk ik, door naar Jezus te kijken. Dat is een beetje het aanwakkeren van dat eerste natuurlijke gebed. Door naar Jezus te kijken, door uh, te lezen over zijn verhalen... door hem te zoeken in je dagelijkse leven. Als je hem ziet weet wie hij is, ja, dan, dan moet je wel bidden. Want dat gaat vanzelf. Want als je ziet hoe Jezus van mensen houdt, dan ga je hem vanzelf bedanken voor zijn liefde voor jou. Of dan ga je vanzelf hem bidden dat iemand anders die liefde ook leert kennen. Dus door te kijken naar Jezus, um, leer je ook bidden, denk ik. Maar, waarom zou je eigenlijk willen leren bidden? Ik veronderstel dat nou wel. Waarom zou je dat willen? En dat heeft alles te maken met dat kijken naar Jezus, denk ik. Uh, dat zie je ook terug in Psalm 84, die we net gelezen hebben. Die psalm, die spreekt heel erg over... Kijk, als je het op het eerste gezicht leest, dan denkt het nou... Uh, iemand houdt van een, een gebouw. Best raar. Um, ik hou, wat verlang ik naar? Wat staat er precies? Hoe lieflijk is uw woning? Nou ja, dat is leuk. Maar wat bedoelt hij daar dan nou mee? En ik denk als je verder kijkt, als je er een soort laagje onder, dan gaat het helemaal niet over die woning, maar het gaat over wie er woont in die woning. Want je moet weten, toen in uh, de tijd van de tempel. Natuurlijk is God altijd God van hemel en aarde geweest. En is God nooit beperkt geweest tot de tempel. Maar in de tijd van de tempel had je daar één... De, de tempel was ingedeeld in verschillende uh, lagen. Zo je wilt. Dus je kwam eerst in het voorhof, dat lees je ook in de psalm. En dan in het heilige. En dan kwam... Nou, daar kwam je eigenlijk niet. Maar dan kwam er een punt en dat was het heilige der heiligen. Daar stond de ark... Die uh, uh, gemaakt was uh, in de woestijn, weet je wel, waar um, de tien geboden in lagen en een kruikje met manna. En dat was waar Gods aanwezigheid was. In het heilige der heiligen. Dus als, je in, als de, de schrijver van die psalm zegt, ik verlang naar uw woning, dan verlangt hij naar de aanwezigheid van God in dat heilige der heiligen. En dat is waar gebed echt over gaat. Gebed gaat echt over Gods aanwezigheid. Gebed gaat niet over... Um, nou, God, um, ik heb een verlanglijstje. Mag ik even vangen? Dat is niet wat gebed is. Gebed gaat over Gods aanwezigheid. En dat is waar uh, Psalm 84 ook over gaat. Dus als je ziet... Wie Jezus is, wie God is, dan ga je leren bidden, dan ga je willen bidden. Dan zeg je beter één dag in uw voorhoven, dus dicht bij u, waar u woont, dan duizend dagen ergens anders. Als ik nog één dag te leven had, of duizend, één dag te leven dicht bij u, of duizend zonder u, dan zou ik kiezen voor die ene dag met u. Gods aanwezigheid. En een tijdje geleden hoorde ik iemand afvragen van, um, in, in dit kader van Gods aanwezigheid en van gebed, waar zouden Adam en Eva in het paradijs, voor de zondeval, toen alles nog helemaal was zoals God bedacht had, waar zouden die over gebeden hebben? Hoe zouden die met God gecommuniceerd hebben? Want, om met Jezus gebed, er was nog geen uw koninkrijk komen, want dat koninkrijk was er, dus dat hoefden ze niet te bidden. Er waren nog geen zieken waarvoor ze moesten bidden dat ze genezing zouden krijgen. Er waren nog geen mensen verdrietig die getroost moeten worden. Er waren nog geen oorlogen die opgelost hoefden te worden. Waar hadden ze het over? En het verlengde daarvan, waar ga ik het straks met God over hebben? Als ik geen vrienden meer heb die um, in de kreukels liggen waar ik Gods hulp voor nodig heb. Of als ik geen wijsheid meer nodig heb om te kiezen uh, hoe ik mijn leven inricht. Waar hebben we? Over. En ik vond dat ineens een soort confronterend. Dat ik dacht, ja, heb ik dan alleen maar mijn problemen met God te bespreken? Het zou het zijn als ik met mijn ouders ook nooit gewoon gezellig iets deed of zo, maar altijd alleen maar kwam, uh, trouwens, mag ik de auto even lenen? Of, uh, oh, trouwens, kun je me even helpen met dit of dat? Nee, natuurlijk vraag je dat aan je ouders. Dat vinden ze ook fijn. Tenminste, mam? Ja, nee, oké. Okay. Heel maar preek door de war. Nee, gelukkig, het klopt nog. Maar het is toch ook leuk als je gewoon af en toe even thuis bent. En af en toe gewoon, nou ja, naast elkaar op de bank zit en samen een film kijkt of zo. Of um, samen gaat schaatsen. Omdat je nou eenmaal uh, gewoon even samen iets leuks wil doen. Hoe werkt dat dan met God? En ik denk dat dat ook met God zo werkt. Dat je met God ook je gewone dagelijkse dingen samen kan doen. Dat je gewoon uh, op de fiets door Meidrecht zit. En denkt, wat is het hier eigenlijk mooi? Al die bomen. Ja, goed gedaan God. Mooi gemaakt. Dat je gewoon uh, lekker koffie aan het drinken bent. En denkt, oh. Dat je gewoon lekker aan het eten bent. Of lekker met vrienden bent. En dat je gewoon daarvan geniet samen met God. Dat je in Gods aanwezigheid bent. Een paar weken geleden was ik bij, um, bij Alpha in Wilnis, Alpha Youth. En uh, daar sprak ik over de kerk. En daar vertelde ik uh, een verhaal over... Um, nou, toen ging het over Ron, maar hier in de kerk zit een Ron, dus dat is niet handig. Um, zit er hier een, is er iemand die Frederik heet? Nee? Oké. Okay. Nou, dit verhaal gaat over Frederik. En Frederik dat was een heel vervelend, stout, klein jongetje. En dat vervelende, stoute, kleine jongetje Frederik die dreef zijn moeder tot waanzin. Echt dat ze dacht, wat moet ik met die jongen aan, hij luistert niet, hij sloopt dingen, hij is vervelend. Ik weet het niet meer. Weet je wat ik doe? Ik breng hem even naar de dominee, misschien dat die wat zin in hem kan praten. Nou, dus um, Frederik naar de dominee en de dominee die zat daar, dat was echt zo'n zo ouderwetse strenge, weet je wel? Zo'n echte ouderwetse dominee met een bulderstem en echt een ouderwetse dominee. Nou, en uh, die bedacht van, nou ja, uh, first things first, wat weet Frederik over God? Nou, dus uh, die dominee die vroeg uh, met zijn bulderstem, Frederik, waar is God? En Frederik die wist dat niet, dus die hield zijn mond. Maar hij zei niks, dus ja, de dominee wist ook niet wat hij bedoelde. Dus die zei nog een keer, die dacht, ja, misschien zitten we te negeren. Frederik, waar is God? En nog een keer, derde keer. Frederik, waar is God? Frederik schrok daar verschrikkelijk van, begon te huilen, rende de kamer van de dominee uit, rende naar huis, naar zijn vader. Die zat op de bank. Frederik, wat is er aan de hand? Ze zijn God kwijtgeraakt in de kerk en nu proberen ze mij de schuld te geven. Het is een beetje zo'n gevoel van God woont in de kerk op een bepaalde plek. Daar is God. En ergens anders, nou ja, als ze hem daar kwijt zijn, dan is het een probleem. Maar dat is natuurlijk niet meer zo. Dat, niet meer, dat is natuurlijk niet zo. In de Bijbel staat dat wij, met z'n allen, uh, en elk, ieder van ons, dat wij een tempel zijn van de Heilige Geest. Dus als je zingt, vul dit huis met uw glorie, of Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Dan vraag je, jij bent dat huis van God. Jij bent de plek waar God woont. Dus Gods aanwezigheid is altijd bij jou, want jij bent de plek waar God woont. Dus dat betekent dat gebed ook niet meer iets hoeft te zijn van um, nou, één plaats. Je kan alleen maar in de kerk bidden. Je moet in de kerk bidden. Uh, dat betekent niet meer dat gebed um, iets is van één moment op de dag. Bijvoorbeeld ochtends en dan uh, tien minuten. Of van s avonds voor je gaat slapen 10 minuten. Of van voor het eten of van na het eten. Gebed is iets van de, de hele dag. Omdat de hele dag God bij je is en jij bij God bent. Heel vaak heb ik dat ik uh, tegen mensen zeg, uh, nou heel vaak. Het gebeurt regelmatig dat ik tegen mensen zeg, ik zal voor je bidden. En dat is eigenlijk ook zo'n typisch zo uitspraak... die zegt die God reserveert voor een bepaald moment. Want dan ga je er op een gegeven moment goed voor zitten. Dan ga je ervoor bidden. En dan flierfluit je weer door. En dat is niet verkeerd... want het is heel goed om voor mensen te bidden... en om dat te beloven en het dan ook echt te doen. Um, maar in principe... Kun je ook zeggen, ik bid voor je en dat in real time doen, gewoon op dat moment. En dat hoeft dan helemaal niet per se uh, hardop, onderhand oplegging, um, direct met diegene. Maar waarom is dat gesprek wat je met diegene voert niet ondertussen ook een gesprek met God? Waarom haal je hem daar niet bij in? Dat hoeft helemaal niet zo per se gecentreerd te zijn op één punt. Dus, even samenvattend, gebed gaat over Gods aanwezigheid. Gods aanwezigheid in ons gewone dagelijkse leven. Maar, hoe werkt dat dan? Hoe werkt dat dan? Dat God da in ons dagelijks leven. Want ik ben me niet de hele tijd ervan bewust dat God er is. Wel vaak, maar niet de hele tijd. En hoe, hoe, hoe doe je dat dan? En um, uh, Brandon Manning, dat is een, een priester uit de uh, contemplatieve traditie. Dus dat betekent dat hij heel erg komt uit een traditie van uh, beschouwen, van stilte, van uh, gebed, van studie. Um, die zegt, weet je wat wij, hoe wij het eigenlijk zien? Als je um, zo'n moment van gebed neemt. Eigenlijk is dat het enige moment op de dag dat je niet bidt. Huh? Als je zo'n moment van gebed neemt, is dat het moment dat je niet bidt. Hoe bedoel je dat? Hij zegt, eigenlijk is dat het moment waarop je een soort herfocust op God, herfocust op Jezus en je bewust wordt van zijn aanwezigheid. En dan ga je daarna leven. Leven met Gods aanwezigheid. En dan begint je gebed pas echt. Want dan, um, dan leef je gewoon je leven en zie je de dingen die je ziet en maak je de dingen mee. Samen met God. Dus eigenlijk ook zo'n kerkdienst is eigenlijk het enige moment in de week dat je niet met God bezig bent. Omdat je nu opnieuw focust op God. En dan weer gewoon met God de hele week ingaat. Maar hoe werkt dat nou precies? Wat ik leuk vind van um, het werk dat ik doe, ik werk voor een gebedsbeweging, dat zei ik al. En um, uh, wij houden er heel erg van om gebed als experiment te benaderen. Om um, eigenlijk vanuit het idee, als God echt is wie hij zegt dat hij is, dan kan het toch niet dat gebed zo ingewikkeld en moeilijk is. Dus laten we zoeken naar manieren van gebed die makkelijk zijn, leuk zijn en bij ons passen. Dus ik wil gewoon een aantal ideeën aan je geven van hoe je gebed uh, praktisch vorm kan geven. En um, de eerste is een soort principe. Het bestaat uit drie Engelse delen. Keep it real, keep it simple, en keep it up. Keep it real, hou het echt. Ga niet, je hoeft voor God geen toneelstukje te spelen. Als je je rot voelt, voel je je rot, mag God best weten. Als je... Um, nou, hou het echt. Je hoeft geen toneelstukje te spelen. Keep it simple. Hou het simpel. Je hoeft echt niet allerlei um, moeilijke woorden te gebruiken of um, je beter voor te doen dan je bent. Als je wil dat God je vriend geneest, vraag dan of God je, je vriend geneest. Als je wil dat God je rust geeft over een situatie, vraag dan of God je rust geeft over een situatie. Hou het gewoon simpel. En de derde, keep it up, blijf het doen, blijf bidden, keep it real, keep it simple, keep it up. Um, de tweede, ik, ik ben een um, chaotisch persoon, zou je kunnen zeggen. Ik hou van mijn opties open houden, van flexibel zijn, van, nou dat zie ik nog wel even. Uh, <laughs> Zit je me nou uit te lachen? Um, dat maakt dat ik dus heel uh, divers leven heb. Op maandag ben ik op kantoor aan het werk, op dinsdag studeer ik op de universiteit, op woensdag studeer ik thuis. Um, uh, soms ben ik hier, soms ben ik daar. In het weekend is dus helemaal, weet ik niet wat ik aan het doen ben. Um, dus wat mij helpt is dat er sommige dingen zijn in mijn leven die gewoon vaststaan, waar ik niet over na hoef te denken. Want dan gaat dat gewoon vanzelf. En dan gaat alles eromheen, gaat gewoon door, maar die dingen staan vast. Ritmes. Ik heb één goede vriendin met wie ik elke woensdagochtend ontbijt. Nou, dan hoef ik niet na te denken over, wanneer zal ik haar weer spreken? Oh, het is al zo lang geleden. Dat gaat gewoon vanzelf. En als ik weet, van nou op woensdagochtend kan ik niet, nou dan gaat het vanzelf om dat te verschuiven, want het staat in mijn agenda. En zo is het eigenlijk ook een beetje met God. Ik probeer om uh, een ritme van gebed te leven. Uh, van zondag naar de kerk gaan. Dat is deel van mijn ritme van gebed. Van s ochtends um, een stukje bidden en Bijbel lezen. Uh, dat gaat niet altijd, maar dat zit wel in mijn ritme. En dat helpt me gewoon, want dan hoef ik er niet over na te denken. Misschien helpt dat voor jou ook wel. Wat ook heel goed voor mij helpt, is om samen te bidden. Ik heb denk ik een van de dingen waar ik het meest van geleerd heb over gebed. Is door... Um, met een aantal mensen samen te bidden, die uh, ja, van die gebedstrijders, weet je wel? van die mensen die dat echt, die dat, die dat zijn, die gebed zijn. Sommige mensen die, uh, die hebben al zoveel veel geleerd, en dan, ik ben dan zo iemand beter goed gejat dan slep bedacht, dus ik ga gewoon meedoen en kijken hoe je dat doet. En al leer, doende leert men, dus samen bidden met anderen werkt voor mij echt fantastisch. Dus misschien werkt dat voor jou ook wel goed. Um, iets heel praktisch om je, je gebed in je dagelijks leven mee te nemen. Uh, mijn telefoon gaat elke dag om 12 uur smiddags. Uh, met een alarmpje. Uh, krekels. En uh, dan bid ik het onze vader. Super simpel. Maar elke dag gaat dat ding. Elke dag vergeet ik het ook dat die gaat. Het is heel raar, maar dat zit in mijn ritme. Ik word gewoon door iets externs herinnerd aan Gods aanwezigheid. En ik denk dat we dat veel meer kunnen gebruiken. We zijn natuurlijk altijd boos op onze telefoons, over dat het zo afleidt en dat het um, onze leven zoveel gecompliceerder maakt. Wat ook zo is soms. Um, maar je kan ze natuurlijk ook gewoon gebruiken om, uh, nou ja, om het makkelijker te maken. Dus om een alarmpje te zetten, om je te herinneren, om te bidden. Uh, hetzelfde doe ik met, ik heb zo'n uh, app waarin ik al mijn to-do's zet. Mijn, mijn taken die ik moet doen. Nou, een van mijn projecten is gebed. Dus uh, ik heb gewoon een aantal mensen waarvoor ik regelmatig wil, wil bidden. Dus die komen dan gewoon op mijn to-do-lijst vanzelf. Denk ik denk, oh ja, voor jou zou ik bidden. Nou, en dan doe ik dat even. En dan vink ik hem af. En dan komt hij over uh, een dag of over vier dagen of over uh, een maand, komt hij weer terug zodat als je belooft dat, dat je voor mensen bidt, dat je dat ook echt doet. Kijk, je moet het gewoon makkelijk maken voor jezelf. Dat is denk ik de kern met gebed. Maak het gewoon makkelijk voor jezelf. Um, ik wil nog één ding iets langer uitleggen en dan nog drie dingen kort zeggen. Hoeveel mensen bidden niet met muziek? Gewoon um, christelijke muziek. Um, maar sommige van mijn favoriete worship albums zijn gewoon seculiere albums omdat ik denk, zoals jij over liefde zingt dat kan alleen maar over God gaan um, muziek natuur hoe vaak loop je niet buiten en denk je wow, dit heeft God goed gemaakt of um, ik zag laatst de, op Netflix de um, uh, Holland natuur in de delta nou dat gaat gewoon over ons eigen Nederland wat God allemaal gemaakt heeft in Nederland nou echt fantastisch Um, foto's maken of foto's bekijken. Daar zie je zoveel schoonheid vaak in. Uh, daar kun je natuurlijk ook God in zoeken. Uh, een dagboek. Als je een dagboek bijma uh, bijhoudt, waarom begin je niet met in plaats van lief dagboek, lieve God? Dan is dat al een gebed. Mocht je zo'n moment hebben van um, gebed waarbij je denkt... Ik wil dit graag een beetje structureren, maar ik weet niet zo goed hoe. Wat mij ook helpt is um, de, het acroniem PRAY. De P staat voor pauzeren, pause. Gewoon even diep ademhalen en weten, oké, okay, ik ben hier en God is hier. Pause, pauzeer. R, Rejoice. Verheug je, wees blij over wat God je geeft. En over wie God is. En over alle dingen die mooi zijn in je leven. Rejoice. Verheug je. De A is van ask. Vraag God wat je nodig hebt. En de Y is van yield. Dat betekent overgave of yes. Ja zeggen op wat God uh, geeft. Dat je, je zegt tegen God. Ik ben van u. Alles wat ik gevraagd heb is van u. Mijn leven is van u. Um, laten we gaan P-R-A-Y Pause, Rejoice, Ask, Yield Nou, dat zijn een aantal praktische um, dingen Samenvattend Gebed kun je leren Dus probeer ook van elkaar te leren Vraag gewoon eens aan elkaar: hoe doe jij dat nou eigenlijk? Hoe bid jij? Waar bid je voor? Doe het eens voor. Want gebed leer je door te doen. En we zijn samen, ik zeg altijd: de kerk is de plek waar we samen uitvinden hoe het leven werkt. Gebed is een van die dingen, nou ja, onderdelen van ons leven. Dus laten we dat ook gewoon samen uitvinden. Bid gewoon samen. Dan leer je dat. Gebed kun je leren. Leer van elkaar. Um, en gebed gaat ten diepste over Gods aanwezigheid. God is bij ons. Dat was wat ik wilde zeggen. Zullen we samen bidden? En dan daarna uh, luisteren we. Uh,